Mark Visser met het NOS-journaal. Studenten op PABO's krijgen vanaf volgend schooljaar extra kennistoetsen voor taal en rekenen. Naast de instroomtoets moeten ze voortaan aan het eind van hun propenduizen en aan het slot van hun opleiding hun kennistoets maken. Wie ervoor zakt, kan niet als leraar aan de slag. Het is een van de plannen die de HBO-raad heeft gepresenteerd in de zogeheten kennisbasis. Daar nou, staat ook dat PABO-studenten per week maximaal vijf uur aan rekenen... en vijf uur aan taal moeten besteden. Ook op de tweede graads lerarenopleiding wordt een extra kennistoets ingevoerd. Die gaat voor de ene helft over vakkennis, voor de andere helft over didactiek. Minister Bos verlengt de garantieregeling die ervoor moet zorgen dat de banken elkaar weer geld gaan lenen. De regeling voor een bedrag van 200 miljard euro bestaat sinds 2008. Bos schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de situatie op de kapitaalmarkt zich verbetert, maar dat het herstel nog wel fragiel is. Daarom wordt de garantieregeling verlengd tot 1 juli volgend jaar. Wel wordt het voor banken minder aantrekkelijk gemaakt om van de regeling gebruik te maken. Bos hoopt zo de banken te stimuleren om weer op andere manieren te gaan financieren. Radiozender 3FM heeft bekendgemaakt welke DJ's er over anderhalve week het glazen huis in gaan... om geld in te zamelen voor malaria-bestrijding. Het zijn Giel Belen, Gerard Ekdom en Annemieke Schollaert. Van 18 tot en met 24 december maken ze vanuit een glazen studio op de Grote Markt in Groningen aan één stok door radio. Tijdens deze week mogen ze niet eten. Luisteraars kunnen tegen betaling liedjes aanvragen. Voor Giel Beelen is het de vijfde keer dat hij het glazenhuis ingaat. Voor Gerard Ekdom de vierde. Annemieke Schollaert zat nog nooit eerder in het glazenhuis. Het weer wolkenvelden, maar ook af en toe zon en maximaal rond 9 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. komende dagen is het bewolkt, soms regenachtig en vrij zacht. Dit was het NOS-journaal.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 Said, "Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, wanna Mama, Mama, Mama, Mama, ya. On ya. Ja,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 not hear you I'm kinda of Ben je bij alle activiteiten en vind je radio en televisie heel erg interessant? Dan meld ze dan aan bij CFM, want CFM is op zoek naar jou. Oh. Heb jij een neus voor techniek? Meld ze dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl www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 Well, like water and a flame, water and a flame I'm tired of this empty house, I need a drink to get me out A couple more till I forget I look cool.